10 uur. Raymond Seré met het NOS Journaal. De familie van Johan Cruijff steunt het plan om de Amsterdam Arena naar hem te vernoemen. Ook de directies van Ajax en de Amsterdam Arena en de gemeente... vinden het een goed idee om het stadion om te dopen tot Johan Cruijff Arena. Nu moeten nog de acht grote bedrijven die hebben meebetaald... aan de bouw van het stadion akkoord gaan met een naamsverandering... 28 van de 31 slachtoffers van de aanslagen in Brussel zijn geïdentificeerd. Volgens de VRT wordt nog gewacht op verder DNA-onderzoek... voor de identificatie van drie lichamen. Onder de doden zijn 16 Belgen. De andere slachtoffers komen uit Nederland, de Verenigde Staten... Zweden, Duitsland, Frankrijk, Italië en Groot-Brittannië. Gisteren werd bekend dat er nog ruim 100 gewonden... in ziekenhuizen in België en Frankrijk liggen. Het dodental van de zelfmoordaanslag in Pakistan is opgelopen tot zeker 70. Honderden mensen raakten bij de aanslag in Lahore gewond. De bom ontplofte bij een speeltuin... waar op dat moment veel christenen waren die er Pasen vierden. Een afsplitsing van de Taliban heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeheist. In de provincie Punjab zijn drie dagen van nationale rouw afgekondigd. De Pakistanse overheid waarschuwt voor meer aanslagen door de Taliban. Bij de grote terreuractie... De antiterreuractie gisteren in Rotterdam-West zijn in een appartement munitie, geld en drugs gevonden. Een man van 32 is aangehouden op verzoek van de Franse justitie. Volgens Franse media gaat het om Anis B. Hij reisde eerder naar Syrië samen met een andere man. Die werd donderdag aangehouden in Parijs. Hij was volgens de Franse politie ver met het voorbereiden van een aanslag. Naast de man van 32 werden gisteren ook drie andere mensen aangehouden. Zo gaan om een Algerijnse familie waarbij de verdachte ondergedoken zat. Het weer langs de kust stormachtig. Daar kunnen vanmiddag zware tot zeer zware windstoten van 90 tot 110 km per uur voorkomen... Het is wisselvallig, er vallen buien, maar de zon schijnt ook af en toe. Het wordt 12 graden. Morgen opnieuw wisselvallig. Dit was het NOS. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hocka van de ANWB.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 De derde en laatste uur van dit programma. Zandvoort op zaterdag. gingen we terug naar de jaren tachtig met Pest Pesmout en People Are People. Zandvoort, welkom terug. Het derde uur met daarin de volgende onderwerpen. Rond de klok van half vijf hebben we het dier van de week. En we hebben nog steeds uh, Dolly. Dolly! Dolly. Het hey. tijd dat Dolly een thuis vindt, vind je niet? Jazeker. Ze dat heeft, heeft dat nu al een tijdelijk huis, maar ze vindt toch een eigen huis. Zou je zeggen, half vijf het dier van de week. Het gedicht van de week, JC, dat staat natuurlijk voor Johan Cruijff. Doen we nou iets anders dan dat we normaal gesproken zouden doen? Want afgelopen donderdag overleed Johan Cruijff op 68-jarige leeftijd. Hij was bekend natuurlijk om zijn karakteristieke uitspraken. En we hebben een lijstje gemaakt met allemaal uitspraken die natuurlijk inslaan als een bom. Want zo duidelijk waren ze. Dus we gaan dat een beetje, we gaan Johan Cruijff eren tijdens het gedicht van de week. Dat allemaal om kwart voor vijf. Uh, we gaan zo meteen naar de volgende plaat. Hebben we natuurlijk pit report met daarin ook de reactie van Jos Verstappen naar aanleiding van het overlijden van Johan Cruijff. Want drie weken geleden was Johan Cruijff nog te gast tijdens de voorbereidingen van de Formule 1 in Australië. Hij was te gast bij bij Max en bij Jos Verstappen en natuurlijk het krakeel rond de kwalificatie. Want daar zijn de laatste woorden nog niet over gesproken. En om twintig over vier gaan we weer schakelen met uh, Willem van Densen, want die is voor ons aanwezig tijdens de paasraces op het circuitpark Zandvoort. En wellicht heeft hij in Zandvoort de coureur aan de microfoon weten te, te vinden. Dus dat allemaal om twintig over vier. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om ook een derde uur te blijven luisteren... naar uw lokale zender ZFM. En zo meteen dus om kwart voor vijf het gedicht voor uh, Johan Cruijff. Jawel, en hij heeft ook een plaatje gemaakt, Albert-Jan. Nee. Luister naar Oei, oei, oei... Het was katofje zomaar uit je zoon en mooi. Ooi, ooi, ja, dat was me weer mooi. Heb je dat gezien? Die telde we voor Die jongens te noei. Ooi, ooi, oi. We gingen naar het boksen kijken van de verre neef. Waar kreeg die jongen klappen, want die handen was zo toen kwam die derde ronde en die werd een neef fataal. Ze ging je zonder op de mat en hij lag in de zaal. Hoi, hoi, hoi, ja, dat was me weer oei. Het was met op je zomaar uit je schoenen. Hoi, hoi, hoi, dat was me weer <tied> Heb je dat gezien? Zijn neef op jouw. We hoopten dat hij zo zijn blauwe oog vergeten zou. Maar in een zaakje riep hij dat er dubbel werd geteld. De overhaalde uit en zei: Dit is je best wel geld. Hoy, ooi, ooi. Ja, dat was er weer een oei. En was dit op is zomaar uit je school. Hoe ooi hooi. Ja, dat was verweer een oei. Heb je dat gezien? Meteen naar huis gebracht. Maar zijn genoten, wachten roerend in de gang. Dit was de moeste wedstrijd, en we zaten in eerste rang. Ooi, oi, daar ja, was de Het was net rokje, uit je schoenen. Ooi, oi, daar was de Heb je dat gezien? Die Die Johan Cruijff op 68-jarige leeftijd. En dit was de singleze van hem. Je hoorde, oi, oi, oi. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Zo ietsje vroeger, want uh, straks gaan we weer live overschakelen... naar het circuitpark Zofvoort, naar Willem van Dinssen. Dus het Formule 1 nieuws om uh, 11 over 4. Allereerst, Jos Verstappen. Ik voel me verslagen. Drie weken geleden nog maar kwam Johan Cruijff... bij de Formule 1 testdagen in Barcelona een kijkje nemen om voor het eerst Max Verstappen aan het werk te zien. We hebben daarna nog samen gegeten. Hij was ontzettend positief over zijn medische vooruitzichten... en ontzettend opgewekt. Dan is het ongelooflijk als je ineens hoort dat hij er niet meer is. Ik ben echt een beetje in shock. Voel me verslagen. Het kan iedereen overkomen. Zelfs Johan Cruijff dus, reageerde Jos Verstappen... op het overlijden van de legendarische nummer 14. Jos Verstappen vond het mooi om met Cruijff over topsport te praten... en om naar zijn visie te luisteren. Als Johan Cruijff begon te, begon te praten, dan luisterde hij automatisch. Het sneed altijd hout als hij wat zei, ook als, hij, als het over de Formule 1 ging. Hij vond het prachtig om bij ons een kijkje in een andere wereld te nemen... en heeft daarna nog een column in Telesport over Max geschreven. Dat waren lovende woorden, voor Max is dat een prachtig compliment. Max Verstappen werd afgelopen jaar meer dan eens de nieuwe Johan Cruijff genoemd... als het gaat om het, de impact van zijn sportieve prestaties... en zijn perspectief voor de toekomst. Maar Jos Stappen wil daar nog niets van weten. Dan heeft Max nog een hele lange weg te gaan. Johan Cruijff was een fenomeen over de hele wereld. Een geweldige persoonlijkheid die zich met zijn foundation ook op een mooie manier heeft ingezet voor de totale sport. Er kan er maar één de grootste zijn en dat was Johan Cruijff. Terug naar de realiteit omtrent de kwalificatiesystemen, want daar is niet iedereen onverdeeld gelukkig mee. Allereerst kwam er vorige week een bericht van tweede kans kwalificatiesysteem Formule 1. Het nieuwe kwalificatieformat, dat afgelopen weekend bij de seizoensovertuur in Australië niet bleek te werken, krijgt alsnog een nieuwe kans bij de volgende race. Over ruim een week in Bahrein. Dan heeft de Strategy Group van de Formule 1, waarin alle belanghebbenden zijn vertegenwoordigd, besloten. Aanvankelijk werd dags na de flop in Melbourne overhaast besloten terug te keren naar het oude beproefde systeem. Maar daar kwam men afgelopen donderdag in een vergadering op terug. Men wil dit keer zorgvuldig wel overwogen te werk gaan, zo luidde de verklaring. In de zwaar bekritiseerde systeem vallen zowel de Q1, Q2 als Q3 om de 90 seconden de langzaamste coureurs af. In Q3 werd afgelopen zaterdag, dus vorige week zaterdag in Melbourne, echter nauwelijks nog gereden... vooral omdat coureurs banden moesten sparen voor de race op zondag. De nieuwe kwalificatieopzet krijgt in Bagrijn echter een nieuwe kans. Daarna zullen we alles grondig evalueren en bekijken... Of we er goed aan hebben gedaan of, en of we zaken moeten aanpassen... en of we het systeem misschien alsnog gaan schrappen... bevestigde Formule 1-baas Bernie Ecclestone. Volgens de Brit ontstond het debakel in Melbourne mede... doordat de teams en coureurs niet volledig doorhadden... hoe ze met het nieuwe format om moesten gaan. Dat hielp zeker niet mee. Nou, ze weten ook niet wat ze willen, he, nee, trouwens. Nee, maar daar komt dus weer een reactie op. Vandaag, uh, of gisteravond. De Formule 1-kwalificatie nieuwe stijl die in Australië geïntroduceerd werd, werd en flopte... blijft gehandhaafd door de stemmen van Red Bull en McLaren. Nog voor de eerste Formule 1 race van 2016 werden op teams besloten... dat de kwalificatietraining door middel van een constante eliminatie moest veranderen. Zodoende zou de aankomende Grand Prix van Bahrein het oude systeem terugkeren... waarbij na afloop van elke heat de startposities van een aantal coureurs bepaald wordt. In een overleg, spoedoverleg kan ik wel zeggen... afgelopen donderdag werd het idee door de autosportorgaan VIA... omgevormd tot een compromis... waarbij in eerste twee hits nog steeds constant coureurs uitgeschakeld zouden worden... maar in de derde sessie zou verlopen als vorig jaar. Volgens motorsport.com stemden Red Bull en McLaren tegen dat plan... waardoor het vermaalde nieuwe systeem voorlopig niet gehandhaafd blijft. Kan u het nog volgen? Nee. We hebben nog een week te gaan om te kijken hoe dit, hoe, hoe dit zich gaat ontwikkelen. Maar het is, het is een over en weer uh, tussen de FIA en de, de coureurs. En uh, ja, we zullen wel zien wat het wordt volgende week zondag. Ik weet wel dat uh, de teams de bonussen die ze krijgen... voor de uh, kwalie niet aangenomen hebben. Oh, okay. Zo van, uh, steek die maar in je Precies. Ja. Hier is een Engelsman in New York. die De deel van deze plaat is van Sting. En ditmaal hoorde je de uitvoering van jaar van Chris Cap en een English. FM Race Radio. Pit Report. Report. Ja, we schakelen weer live over naar het circuitpark Park Naar Willem van Dissen, die vandaag lekker weer heeft tijdens de paasraces op het circuit. Geniet je nog een beetje, Willem? Ja, helemaal uh, Rob, dat uh, is helemaal voor elkaar. Ja, ik, uh, je zegt het al, DNRD uh, paas races. Een van de hoogtepunten daarin is ongetwijfeld de uh, Mazda MX-5 uh, Cup. Een van de deelnemers daarin. Vorig jaar uh, gestreden tot het eind om het kampioenschap Jury uh, uh, Verzwijveren. Uh, vandaag al twee races gehad. De uh, eerste race werd Jury uh, tweede, in de tweede race uh, zesde. En we gaan graag uh, zijn verhaal horen hoe dat uh, tot die zesde plaats kwam. Want het was het meest opmerkelijk, uh, Jury. Ja, we moesten, uh, na race 2 hadden we nog een tijdstraf gekregen. Dat is, de race 2 uh, we hadden we een 3-positie uh, ja, straf gekregen op de Waardoor op de Ik al als vijfde moest starten. Uh, dat was even een domper, maar goed, ik had zoiets extra motivatie om uh, meer naar voren te gaan. Nou, al snel zat ik op P3 en had ik uh, ja, aansluiting met de nummers 1 en 2 en liepen we eigenlijk samen weg bij de rest van het veld. En de nummers 1 en 2 die waren de hele wedstrijd al met elkaar aan het, uh, ja, aan het vechten. En ik had ja, dus ik wacht gewoon even het moment af op, uh, ja, tot ik hem uh, op een veilige manier ernaast kan zetten zonder dat het op, uh, ja, op uh, brokken uit, uh, ja, uitleidt. En uh, ja, op een gegeven moment, de laatste ronde ging in en ze maakten allebei een foutje, ik kon ervan profiteren. En we gingen op de eerste positie naar de Hans de Ernstbocht toe. En uh, ja, in de tweede knik van Hans Ernstbocht uh, kreeg ik een enorme dreun op mijn achterwiel. En uh, werd ik rondgetikt. Ja, helaas. gelijk uh, vijf plaatsen ermee verloren. En uh, uiteindelijk nogal zesde gefinished. Ja, enorm behalen Want ja, een overwinning was, uh, ja, was, uh, ja, was gewoon zeker mogelijk. Omdat er nog veel bochten eraan kwamen. Ik had dan ja, eigenlijk een, uh, een goede exit kunnen hebben. En een voorsprong kunnen pakken. Ja, en goed. Nu uh, na de wedstrijd heeft uh, ja, mijn... Uh, de ja, concurrent die mij eraf drede en 20 seconden uitslag gehad, We zijn er nog wel vijfde zijn geworden. Maar goed, ja, dat is uh, een, beetje, een beetje balen, zeg maar, terwijl het meer in had gezeten. Ik kan me voorstellen dat je zegt balen, want je gaf zelf al aan, je hebt het afzitten wachten. Ik had de indruk uh, dat je sneller was als die uh, twee voor je, maar dat je zoiets had, ik wacht af uh, op een kans, die kwam, maar die werd er niet geholpen uh, door de concurrentie. Uh, vanmiddag uh, nog een race, uh, die uh, vijfde plaats van jou, uh, impliceert dat ook dat je als vijfde start uh, vanmiddag? Ja klopt, we moeten zo voor de derde wedstrijd als vijfde starten. Uh, dat is voor mij op zich geen probleem, omdat we, ja, dat hadden we net ook en ja, dat geeft voor mij extra motivatie om meer naar voren te gaan. Uh, ja, ik hoop weer een goede start te kunnen hebben waardoor ik al snel de aansluiting met de nummers 1 en 2 kan hebben. Uh, ja, en daarna is het gewoon zinvol weg, uh, denk ik hetzelfde spelletje als, uh, als vanmiddag, uh, ja, afwachten op het juiste moment. Uh, de slipstream werkt enorm vandaag met, uh, met de wind hier op Zandvoort, waar, ja, het waait altijd op Zandvoort, dus die slipstream bij ons werkt altijd enorm. Dus ja, het is eigenlijk afwachten op, het, op, ja, of op een foutje van degene voor je en anders gewoon op het latere moment. Want, ja, je je bent sowieso non-stop aan het verdedigen uh, als je als ja, leider de, de, de rondes voor de laatste ronde aan kop rijdt. Ja, die Master Cup, uh, een startveld, 50 auto's. Uh, hoe komt het dat die zo populair is, die klasse? Ja, de Mastercup is op dit moment uh, een van de meest betaalbare klassen in Nederland. Uh, ja, een autosport kost gewoon een hoop centen en dat uh, kost het voor, uh, ja, voor iedereen. Uh, en da Daarnaast ja, de Cup is de Mastercup Cup gewoon relatief goed te betalen. Uh, ik moet zelf alles bij elkaar sporten om, uh, om een seizoen te kunnen rijden. En dat lukt me nu al drie seizoenen. Dus dat is in ieder geval een teken dat, uh, dat het gewoon mogelijk is voor iedereen. Uh, en daarnaast het is het gewoon een uh, organisatie uh, die heel veel let op eerlijkheid doordat er ook bijna niet uh, ja, gekloot kan worden aan de motoren en aan de, ja, de, de aandrijflijn. Waardoor eigenlijk gewoon ja, voor een, een low budget klasse, waardoor je, ja, kan je eigenlijk gewoon heel eerlijk en ver uh, uh, kan je racen. Ja, je zegt het al, eerlijk en ver racen. De sfeer onderling in die cup. Ja, die is super. Ja. Dus, uh, met 50 deelnemers ja, natuurlijk kom je elkaar overal tegen, zowel dus op de baan of naast de baan. Ja, het is van één grote racefamilie. Iedereen doet het voor het plezier. Iedereen doet het voor de fun. En uh, natuurlijk uh, op de baan zijn we allemaal elkaars concurrent. Maar aan het einde van de wedstrijd uh, staan we toch allemaal met een biertje in de hand. En uh, ja, met uh, mooie verhalen van de net gereden wedstrijd uh, te vertellen. Dus uh, nee, de, de, de sfeer binnen de cup is enorm goed. En daar, uh, dat is ook een van de successen hoor, van de cup. Naast dat het natuurlijk betaalbaar is. Want dat is ja, een belangrijk punt. Maar uh, ja, er is weinig haat en neid binnen de cup. Uh, als er haat en neid is, wordt het snel uitgesproken. En ja, dan is het gewoon weer uh, gezellig. En dat is een ja, van de, de pluspunten. Van de Cup wel. Ja, vorig jaar tot het eind aan toe uh, gestreden om de titel. Ik kan me voorstellen dat je de lat voor dit jaar heel hoog gaat Ja, klopt. Uh, vorig jaar in augustus een straf gekregen die, uh, ja, naar mijn mening, een beetje aan de hoge kant was. Wat me gewoon 15 punten heeft gekost. Uh, bij elk klassement is uh, één plaats een punt. Dus je krijgt heel moeilijk 15 punten dichtgereden op je concurrent. Uh, ja, het was dus heel lastig om, om het, het, ja, de, de, de achterstand dicht te rijden. Maar aan het einde van het jaar hebben we van de laatste vijf wedstrijden hebben we de vier gewonnen. Dus dat bood wel potentie tot, uh, tot het nieuwe jaar. En ja, ik ben uh, tot op het bot gedreven om dit jaar dat uh, tweede plaatsje in te ruilen voor de eerste plaats. Dit jaar uh, opent het seizoen op Zandvoort met de Paasraces. Hoe vaak komen jullie nog op Zandvoort? Ons volgende evenement op Zandvoort dat is tijdens het uh, Max Verstappen weekend. Uh, Race Days bij Max Verstappen. Fantastisch evenement hier op Zandvoort met uh, ja, duizenden, tienduizenden uh, bezoekers. Ja, dat is enorm gaaf, want uh, ja, daar doe je het eigenlijk voor. Ook voor het publiek, want uh, ja, dat geeft je gewoon net een beetje de extra adrenaline om, om zo'n wedstrijd te proberen te winnen. Uh, dat is in juni. Uh, de week daarna in juni zijn we alweer op Zandvoort. We komen nog een keer in augustus komen we naar Zandvoort. En onze uh, seizoensafsluiter is in uh, oktober uh, ook hier op Zandvoort. En daartussen gaan we nog een keer naar Assen en naar Zolder toe. Oké, okay. en vanmiddag uh, race 3. Nou, Jury, heel veel succes en laten we hopen dat het uh, beter gaat als uh, eerder vanmiddag. Ja, dat, uh, laat ik, uh, ja, dat uh, hoop ik ook. En uh, In ieder geval, het ging, uh, het ging hartstikke goed, alleen uh, dat, uh, die laatste twee bochtjes, als dat dan nou net even wat beter kan dan net, dan uh, moet het helemaal goed gaan komen. Oké, okay, succes, uh, Jury. Ja, namens en heel veel succes vanmiddag, Jury, met inderdaad de derde race. Willem, de rest van de dag, wat staat er allemaal nog op het uh, programma? Nou ja, wat we verder nog hebben de rest van de dag is uh, uiteraard die uh, Mazda-cup... en dat is om uh, even na vijf, uh, dacht ik, dat de start was. En wat er verder nog staat, ik dacht uh, de Volvo en de Squadra Italia nog een keer. Ja, en de, en de Porsche, volgens mij. Ja, die zijn uh, zojuist geweest, maar die heb ik uh, even niet gevolgd... omdat ik hier bij Jury uh, zat. Oké, okay, Willem. En uh, morgen, tweede, tweede, of de tweede dag van de Paasraces. Ja, morgen ook uh, weer uh, volop reizen. Dan zijn het weer de andere klassen uh, die aan de beurt zijn. Onder andere de BMW's en de BMW Compact uh, zien we dan uh, verschijnen. En net als vandaag uh, is morgen ook uh, toegang uh, gratis hier op uh, circuitpark Zandvoort. De enige waar je voor je hoeft te betalen is het parkeren van de auto. En dat kost 6 euro. En dat hoeven wij Zandvoort dus niet gewoon even naar het circuit lopen of de brommer pakken ofzo. Eh? Nou, de brommer uh, stap eens een keer op de fiets. Uh, zo oh ja, dat heb je ook nog. <laughs> Dank je wel Willem voor je bijdrage vandaag. En geniet nog even lekker na daar op het circuit. Dat gaan we zeker doen. Oké. Okay. Okay. Willem, dankjewel. Willem Frieser van vanaf de circuitpark Sofords. Nou hadden we in het eerste uur van uh, dit programma Albert de Gelder. Ja. En uh, uiteraard ook uh, zijn hond uh, Buk. Die was ook in de studio aanwezig. We hebben we bericht over geplaatst op Facebook. Het is enorm gelezen en gewaardeerd. Ja, ja. Hele mooie foto's van jou, uh, Albert Jan. Ja, het lijkt er sprekend op. Je lijkt er sprekend op. En dat als Vosje. Dat je ja. op een hond lijkt. Het is toch wat? Nee, nou, ik ga toch nog even een plaat voor je draaien. He was bumping the yeah. and everybody having a ball hey, uh. Until the fellas started in calling B -B And the girls respond to the call uh, I a uh, pull uh, and shout uh. out Who let the get back! You play and in mongrel. <laughs> Gonna tell myself I man no get angry. Hey, two of so the girls calling them K9. Hey, the but they tell me hey man, start up the party. you put a woman in front and a man behind. Uh -huh. I have a woman uh -huh. shout uh -huh. out. is nothing if we don't have a bone. All doggy hold your bone. All doggy hold doggy is boss coffee, get back, you play, invest in mongrel. Well, if I am a dog, the party is on. I got to get my groove on, my mind down gone. Do you see the race coming from my eye, walking through the did the Digimon just making a damn. Me and my white socks, short, tail, and gancy, gal, any caliber too. I think I you, that's why they call me pitbull. 'Cause I'm the man of the land, with it to me, they say, Dan heb je natuurlijk Buk, dan heb je Jano en dan heb je Albert Jan. En dan krijg je roulette en Docks Laat ze wat horen. Niet grom, hè? <tie> de men in Orient. Who Let en Docks Brengt ons meteen bij het dier van de week. Niks met hond te maken, maar met Dolly. Een lapjeskat. Een lapjeskat. Ja, het dier van de week, Dolly. Dolly is een echte lapjeskatprinses. Ze heeft een eigen willetje en is een beetje onberekenbaar. Ze houdt best wel van aaien, aandacht en op schoot liggen... maar als het haar genoeg is en je gaat door, dan krijg je een tik. Haar, optellen, haar optillen kan niet, want daar houdt ze niet van. Ze houdt ook niet zo van kinderen, die zijn haar te druk. Ook van honden en soortgenootjes is deze prinses niet gecharmeerd. Ze zoeken dan ook een huis waar ze het rijk alleen heeft. Ze gaat wel heel graag naar buiten, dus een huis met een tuin is voor haar ideaal. Heeft u zo'n een, een huis met een tuin en heeft u de ruimte voor deze prachtige lapjeskat... Ga dan even naar het Dierenthuis Kennemerland, want daar verblijft ze momenteel. Dolly, dierentuin Kennemerland, Keesomstraat 5, de Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 571-3888, 571-3888. Of kijk ook even op de website www.dierenthuiskennemeland.nl. En het dierentuin is open van 11 tot 4 uur op maandag tot en met de zaterdag. Ook Dolly verdient een thuis. Zo is het, deze prinses verdient een thuis, net als alle andere dieren in het Kennemer dierentuin. Ga snel naar de Kies om straat nummer 5. Kennen we dieren thuis hier in Salfords. Straks op kwart voor vijf het gedicht van de dag. Helemaal in teken van Johan Cruijff. zaterdag Zandvoort, een hele goede middag. En jawel, binnenkort komt uh, Max naar Zandvoort. Ja, de racefans en uh, liefhebbers van, uh, fans van Max Verstappen... zet vier en door, op de dag 4 en 5 juni een groot kruis door je agenda... want dan moet je naar Zandvoort. Want uh, de voorverkoop is inmiddels gestart... voor de racedagen Driven bij Max Verstappen... die op 4 en 5 juni plaatsvinden op ons eigen circuitpark Zandvoort. Tijdens dit familie-evenement kunnen liefhebbers van de Formule 1... en fans van Verstappen dicht bij de, de Nederlandse Formule 1 held komen. Verstappen geeft verschillende demonstraties... met de Scudera, Toro, Rosso, Formule 1-auto... en is ook bij handtekeningen sessies present. Maar er is meer. Er staan diverse prachtige races op het programma... waaronder het Formula 4 Neck Championship. De eerste, entreekaarten, de eerste entree-tickets zijn verkrijgbaar via... www.verstappen.nl www en natuurlijk ook www.circuit-zandvoort.nl www.circuit-zandvoort.nl Natuurlijk liet hij zich de kans niet ontnemen... zijn vele Nederlandse fans van het spektakel van de Formule 1 te laten genieten. Als locatie uh, daarvoor koos hij vorig jaar al reeds het Park Zandvoort... zijn thuiscircuit. Vele duizenden fans waren bij het evenement aanwezig... genoten van de indrukwekkende demonstraties... kochten of official merchandise-artikelen... en bemachtigden een handtekening van hun idool... Dit jaar hebben de race dagen driven bij Max Verstappen... een vergelijkbaar en tegelijkertijd vernieuwd concept. De Formule 1 is mede door het succes van Max... ongekend populair in Nederland en ook een breed publiek. Daarom krijgt deze editie van de race dagen een, een meer familiair karakter. Natuurlijk blijven de demonstraties van Max Verstappen het hoogtepunt... maar het circuit voegt ditmaal ook verschillende andere elementen toe... waardoor het uitstapje een uitstapje wordt voor het hele gezin. Al dus Erik Weijers, COO van Circuit Park Zandvoort. De organisatie maakt in april het complete programma van het evenement bekend. In de voorverkoop van de racedagen Driven by Max Verstappen zijn toegangskaarten voor de Formule 1 paddock verkrijgbaar voor 22,50 euro. Kinderen van 5 tot en met 12 jaar betalen 11,25 euro en kinderen tot en met 4 jaar hebben gratis entree. Ook zijn er gelimiteerde kaarten met een zitplaats op de hoofdtribune inclusief toegang tot de Formule 1 paddock beschikbaar. Kaarten nogmaals kunnen worden besteld via ww.verstappen.nl of wwcircuit zandvoortnl Duinkaarten zullen vanaf een later moment beschikbaar komen. Dus 4 en 5 juni, de race days driven by Max Verstappen op het circuitpark Zandvoort. Ja, en ik hoor het dus juist van Willem van Deersen. Ik mag niet meer op de scooter naar het circuit. Nee, ik moet de fiets gaan pakken. Oké, okay, oké. Okay. Dan doen we dat toch gewoon met skik en op fietsen. Pick it up done. Oh. op de fiets komen naar de studio van CFM. Ja, dat Misschien van het wel, niet. ja, Jan de Hoogst. Sorry, het je schijnt. Dus even niet, eh, niet op de scooter naar voort, maar gewoon lekker op de fiets. Op fietsen. Je hoorde de single van uh, Skik. Ja, we hebben het al, Fred. Nou, die doet ze dadelijk na vijf uur uiteraard weer entertainment for you bij CFM. Maar wij hebben eh, om kwart voor vijf nu het gedicht van de dag helemaal in het teken van Johan Cruijff. Afgelopen week overleed hij op 68-jarige leeftijd. Je kunt beter ten onder gaan met je eigen visie... dan met de visie van een ander. Ik ben overal tegen. Tot ik een besluit neem, dan ben ik ervoor. Dat lijkt me logisch. Vaak moet er iets gebeuren voordat er iets gebeurt. Als je op balbezit speelt hoef je niet te verdedigen, want er is maar één bal. Als ik thuis kom van een televisieanalyse... vraagt mijn vrouw, wat heb je gezegd? Dan zeg ik, al sla je me dood. Als wij de bal hebben, kunnen we niet scoren. Als je sneller wilt spelen, kun je wel harder lopen... maar in wezen bepaalt de bal de snelheid van het spel. De bal is een essentieel onderdeel van het spel... Als ik zou willen dat je het begreep... had ik het wel beter uitgelegd. Als je niet kan winnen... moet je zorgen dat je niet verliest. Elk nadeel... hebt zijn voordeel. Voetballen is heel simpel. Maar het moeilijkste wat er is... is simpel voetballen. Ik geloof niet. In Spanje slaan alle 22 spelers... een kruisje voordat ze het veld opkomen. Als het werkt zal het dus altijd gelijkspel worden. Dat waren ze in het gedicht van de dag bij CFM. De legendarische uitspraken van Johan Cruijff. En dat waren er nogal wat, Albert Jan... Ja, ik, ik heb een bloemlezing, maar ik, er zijn meer dan 100 uitspraken van kruis. Zo, wij. En uh, volgens mij is het de meest beroemde, elk nadeel heeft zijn voordeel. Afgelopen week overleed hij op 68-jarige leeftijd. Er is een Amsterdamer doodgegaan. Hij zat gewoon in zijn café te kaarten. Hij kreeg een glaasje bier Van Tante Sjaan En keek, Hij gaf de pep Aan Maarten De dokter was gebeld Stond met de deurknap In zijn hand En Tante Sjaan Die lag voor pampus In de ladykant De GGD Kent dat wel, wat was dat gauw gegaan en allemaal zo rond 70 jaar bestaan! Er is een Amsterdammer dood gegaan. Hij stond gewoon zijn bierem. Draaien. Hij zong het lied bij ons in de Jordaan. Heel even later was hij naar de haaien. De tram stond even stil en iedereen die liep te hoog, heel even maar, ze moesten gauw weer.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 Hij liet zijn handje plassen op de wallen. Zijn dik was even blijven staan. En kijk, hij was al uit de koets gevallen. Daar lag hij in de regen, modder op zijn goede pak. Twee kaartjes. Toon Hermans had hij ook nog in zijn zak. Hij was toch nog zo graag een avond naar Carré gegaan en allemaal zo rond 700 jaar bestaan. Er is een Amsterdamer. Gegaan. die hoek is leeg, daar in het stamcafeetje. Wie soms nog aan hem denkt, is Tante Sjaan. Die mist hem iedere dag nog wel een beetje. Het pyramid gaat door de straat, ein. Is er niet meer bij. En in Carré bij Hermans. Daar is ook een stoeltje vrij. Je kunt er niet omheen. Je moet er even stil bij staan. De Amsterdammer is dat gegaan. En in uh, dit geval hebben we het over Johan Cruijff. Zeven, Afgelopen week op 68-jarige leeftijd. Staat. Jorda, er is in Amsterdam doodgegaan, dat was Manke Nellers. Vergeet hem niet uh, vooruit te zetten. Hè. De klok uh, om twee uur. Is het ineens drie uur? Ik zag je daar lopen. Jij was alleen, jouw trots was niet meer jouw ding. Mijn mond viel open, ik voelde meteen dat het niet goed met je ging. Jij was altijd diegene die slode en pompte. Wat je had. Zie dat geluk te lang naar je lonkte. Wat is er nog over van wie ik aan Die jij leven vallen zat in de puree. Dat het slecht met begin, me Daar zat je niet mee. Zonder blikken of blozen, zo uitgekiemd. Zei hij die woorden dat je meer had verdiend. Jij weer me vallen, val meer van het leven, maar zie je daar nu staan? Maak het me boos dat je niet voor me koos? Dacht dat het helemaal anders zou gaan. Om jou te vragen hoe het nu gaat, weet dat het me toch pijn zou doen.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 Die jij lieve vallen, al meer van het leven. Maar zie ik het daar nu staan? ik het me boos dat je niet voor me koos. Ik dacht dat het heel anders. Een Geen beetje opwarmen voor uh, entertainment voor jullie, ze dadelijk. Het is een vijf en zeven uur met Fred. Hij is er weer. Hallo, Fred. Goedemiddag. Goedemiddag. Fijn dat je er weer bent. Ben je op de fiets gekomen of de scooter? Uh, lekker dat op het scootertje, door het zonnetje. Op het scootertje. Jawel, jawel. Nee, je hebt gelijk ook, hoor. Heerlijk weer uh, buiten, Albert-Jan. Ja, wij mogen wij zelfs, wij mogen vijf uur buiten spelen. Wij gaan buiten spelen. Wij gaan buiten spelen. Wij, gaan buiten. wij gaan buiten spelen. Fred neemt het van ons over. Zo is het. Nog verrassingen, Fred? Uh, uh, lekker dus contact met uh, Stefan. Nou, Oké, okay, leuk. Via de telefoon. Via de telefoon. Hartstikke Hoe heet song, zei je zo? Stefan Bloema. Stefan Bloema? Stefan Bloema. Die ken je toch? Ja, die ken ik wel. Dus blijven luisteren ook na vijf uur naar CFM, uw lokale zender. Wederom weer twee uur live met Entertainment for You gepresenteerd en samengesteld door onze collega Fred Heij. En dan gaan we zo langzamerhand naar uh, eerste paasdag. Ja, dat is mooi. Ja, de eieren zoeken. Ja, eitje tikken. Eitje tikken, heerlijk. Eitje Morgenochtend en dan uh, zijn wij uh, morgenmiddag weer uh, in de studio aanwezig. Ja, dat, dat is geen... ja als ik dan een uurtje te laat kom, ben je niet boos op me? Nee, nee, ik zou... Nee, nee, <laughs> dan, dan app ik je ja, even... ja, die klok, hè. Ja, die klok. Ik mag hem uh, niet vergeten Komt natuurlijk, uh, aankomende nacht, Fred. Jij ook niet, hè? Nee, nee, nee, nee, nee. Om twee uur is het ineens drie uur, maar we zijn wel op tijd hoor, morgen, toch? Zit erbij, bij zee, tuurlijk. Tuurlijk. Nou, tot morgen en bedankt voor het luisteren en een hele fijne zaterdagavond. En veel plezier met Fred. Dag! Doei doei! Tot morgen! really When you're chewing on last gristle, give a whistle.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 At it. Life's a laugh, a death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. But I'll find it somewhere, somehow. I've gotta let him know how much I care. I'll never give up looking for my baby.